Soenitische bewindslieden waarschuwen dat het uiteenvallen van de regering kan leiden tot chaos en geweld. Vice-president Biden heeft premier Al Maliki met klem gevraagd meningsverschillen uit te praten.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 Hoe een Nederlands tijdschrift een internationale superster schoffeerde. En praten we met VVD-Kamerlid René Leegte over emissierechten. Maar eerst de verkiezingen in Congo. Ja, want veel tanks en soldaten in de straten van Kinshasa vandaag. De hoofdstad van Congo was het toneel van de beëdiging van Joseph Kabila. voor zijn tweede termijn als president van het land. Het militaire machtsvertoon was niet zonder reden. De sfeer is sinds de verkiezingen explosief. Dirk Draulands was jarenlang journalist in Congo. Meneer Draulands, goeienacht. Goeienacht. Kabila heeft dus de verkiezingen gewonnen en is vandaag beëdigd. Uh, hoe spannend waren de verkiezingen? Voor degenen die dachten ja, dat die verkiezingen een klassiek democratisch proces zouden zijn... was dat misschien spannend. Maar voor degenen die de situatie in Congo wat gevolgd hebben... was het alleen de vraag van met hoeveel procent gaat Kabila winnen. Het werd niet vertrouwd door internationale waarnemers... Nee, maar ze hebben ook eh, tijdens het eh, verkiezingsproces zelf... is er toch weinig commentaar gekomen op eh, wat er eventueel zou zijn misgelopen. Eh, de dingen die ik gelezen en gehoord heb, die waren nogal positief. Het is pas achteraf dat er links en rechts toch wat stemmen zijn opgegaan... die zeiden dat er eh, toch wel grote problemen waren geweest. Vooral met het tellen dan blijkbaar. N maar nu kennen wij meneer Kabila niet als de meest stabiele leider uh, in de wereld. Dat had, we hadden we toch een beetje aan kunnen zien komen... Ik versta sowieso niet dat men er bij ons nog altijd van uitgaat, met bij ons bedoel ik dan hier in het democratische Westen, dat wij ons democratisch model, model zomaar kunnen transplanteren naar een Afrikaanse context die daar weinig of geen ervaring mee heeft. Die, die, die, er zijn eigenlijk maar weinig Afrikaanse presidenten tot dusver geweest. Nelson Mandela is een mooi voorbeeld, die dat democratisch proces echt wel gevolgd hebben. Het. En voor zover dat ik vernomen heb, was er maar één Afrikaans staatshoofd vandaag aanwezig op de Beëdiging van Kabila en dat was Robert Mugabe van uh, Zimbabwe. Ook niet echt een schoolvoorbeeld van, uh, van uh, democratisch uh, volgerschap. Dus uh, wat mij betreft is dat 1 miljard euro geweest die men gewoon weggesmeten heeft, die voor nuttigere dingen hadden kunnen uh, aangewend worden. Want even voor de goede orde: Kabila heeft niet terecht gewonnen of heeft eigenlijk niet gewonnen? was in de sterren geschreven dat Kabila ging winnen. Uh, vanuit zijn standpunt bekeken zou, zou hij een slechte president geweest zijn... als hij niet in staat zou geweest zijn die verkiezingen naar zijn hand te zetten. Nu moet ik er wel eerlijk bij zeggen, onmiddellijk dat het verschil... tussen hem en uh, de nummer 2, Tjen Chesikedi, was ongeveer 3 miljoen stemmen... op een totaal van 18 miljoen kiezers. Uh, dat lijkt mij toch wel ongelooflijk veel... om uh, integraal aan fraude te kunnen worden toegeschreven. Hm. Maar meneer uh, Chesikedi, de nummer 2... Legt zich er niet bij neer dat hij verloren heeft? Wanneer die beweert dat hij 54% van de stemmen had en geen 32% zoals uh, de officiële uitslag, wat dat ook een gigantisch groot verschil is. En uh, die, heeft zich, uh, enfin, die heeft al gezegd dat hij de verkiezingen gewonnen heeft en, en gaat zich blijkbaar een van de dagen ook als president uitroepen. Nu, ik veronderstel niet dat Kabila daar echt wakker van ligt. Uh, de vorige keer is dat ook gebeurd. De nummer twee, die nu trouwens daar bij Julia ergens in de buurt in, uh, in Den Haag in de gevangenis zit van het internationaal strafhof, Jean-Pierre Bemba, die had ook problemen met de uitslag van de verkiezingen. Daar is daar zwaar over gevochten in de straten van Kinshasa met honderden doden als gevolg. Dus alleen één groot verschil tussen, tussen vijf jaar geleden en nu. Kabila heeft ondertussen zeer zwaar geïnvesteerd in zijn republikeinse... Uh, uh, wacht en, en in de oproerpolitie en die gaan Kinshasa waarschijnlijk wel onder controle kunnen houden en misschien gaat er links en rechts in het land wel een regio zijn waar dat hij waar de controle dreigt te verliezen, maar dat zijn dan niet de belangrijkste regio's, kwestie van inkomsten. Dus ik veronderstel dat hij ervan uitgaat dat hij een deel van zijn een klein deeltje van zijn land tijdelijk zal um, ja, moeten opgeven bij wijze van spreken, maar dat hij daar verder ook niet echt wakker van zal liggen. Nee, kortom, het blijft dan nog een poosje een puinhoop Um, u, u zei net uh, dat wij niet moeten denken dat we ons democratisch model zomaar over Congo heen kunnen leggen. Um, is dit gewoon gedoemd te mislukken? Moeten we ook niet de hoop hebben dat er überhaupt iets democratisch gaat gebeuren daar binnenkort? Of is dit echt een moment dat uh, mensen in Congo wakker worden en denken: nee, dit is gewoon niet hoe wij het willen hebben? Maar ik denk dat het dat het trans het transplanteren van iets als de Arabische lente naar Congo niet zo evident zal zijn. Uh, de, de, de Congolezen die hebben uh, nog altijd zo'n raar uh, vertrouwen in de hiërarchie. Dat zijn dan dikwijls wel de lokale chefs die, die dan, dan sturen en die zelf aangestuurd worden door zo'n trappensysteem van, van, van bovenuit. Ik vrees dat het heel moeilijk zal zijn... En ik hoop dat, ik, enfin, misschien vergis ik mij, maar het, uh, ik vrees in principe dat het heel moeilijk zal zijn om daar in Congo iets georganiseerd te krijgen op een schaal die groot genoeg is om, om, om het, uh, het huidige presidentschap te destabiliseren. Ja, en als het echt niet meer weten, dan kan het altijd weer een kolonie worden van België, lijkt mij. <laughs> Dirk Drouwland. Ik heb niet, ik heb niet ik voel dat dat de grote oplossing zal zijn. Yves Le Terme heeft niks meer te doen, hè? Stens <laughs> is kort. ja, wel. die zit ergens van oh, links. Die, die moet de, de euro de redden. De internationale organisatie ja. voor migratie of zoiets. Ik oh. denk dat die <laughs> blij zal zijn dat er niet meer in zo'n wespennest moet zitten. Oké, okay, directeur, laatst voormalig journalist uh, in Congo, dank u wel. Ja, graag gedaan. Goed, u luistert naar nou nog steeds wakker van Radio 1. Het leek op de tekentafel in 2003 allemaal zo'n goed idee. Bedrijven krijgen een bepaalde hoeveelheid emissierechten toebedeeld... en mogen daarvoor broeikasgassen uitstoten. De uitwerking is bijna negen jaar later een stuk minder rooskleurig. De bedrijven stoppen het aan emissierechten verdiende geld in eigen zak en de opbrengsten zijn laag. Vandaag werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over dit onderwerp. En aan de lijn hebben we een leegte Tweede Kamerlid voor de VVD. Goedenacht. Goedenacht. Ja, het is lastige materie, euh, maar kan ik het zo samenvatten dat er bedrijven zijn die hebben emissierechten, dat geeft ze recht om bijvoorbeeld CO2 uit te stoten, maar ze mogen ook handelen in die rechten. Dus als je het niet uitstoot, dan euh, mag je het verkopen. Klopt, dat, dat, dat is helemaal juist en dat is een bedacht om het uh, systeem efficiënt en goedkoop te maken. Want als je iets over hebt, dan kun je dat verkopen en dan kunnen andere bedrijven dat goedkopen, zodat je uiteindelijk ja, het minste geld kwijt bent aan het totale vermindering van CO2-uitstoot. Dat is de theorie en nu dat is in 2003 bedacht. Nu zijn we inmiddels al een tijdje bezig met de praktijk. En hoe pakt het uit? Nou, niet goed. Althans, de VVD denkt dat het beter kan. Maar wat we nu zien is dat niet de bedrijven, maar de belastingbetaler betaalt voor de vermindering van de CO2-uitstoot. En wij doen dat doordat de overheid geld stort in uh, windmolenparken en betaalt voor energiezuinige uh, projecten. Waardoor dus niet het bedrijf Nuon is wat bijvoorbeeld uh, betaalt aan windmolens. Maar dat de belastingbetaler dat doet. En daardoor ontstaat er geen prijs voor CO2. En zie je dat er dus ook niet uh, gewerkt wordt aan groene, schone initiatieven. Ja, en dan zegt u al een tijdje windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie. Um, dan kunt u dit probleem op twee manieren aanpassen. Of die manier om die emissierechten te verkopen veranderen. Uh, of uh, de subsidie op windmolens afschaffen, als ik u goed begrijp. Precies, dus wij zeggen, je moet nou een keer een echte keuze maken. Dus laten we uh, of dat ETS-systeem, dat dus handelssysteem gaan werken... dat we in mij geloven, omdat dat dan de markt is die zijn werk gaat doen... of je moet de overheid zeggen, nee, wij weten het beter, we gaan het met subsidies doen. Maar als, als de overheid zou moeten kiezen de opvolger van de langspeelplaat... dan hadden we nog steeds met cassettebandjes zitten, Hannesen. Dus ik geloof er niets van dat de overheid dat kan. Dus wij vinden dat die ETS ook zijn werk moet gaan doen. Nee, maar het was oorspronkelijk de bedoeling om die emissierechten uh, te kunnen kopen en verkopen... zodat er... Uh, uh, doelstellingen konden zijn, dat, dat ja. bepaald kon worden... wij willen minder gaan uitstoten, dus als u meer wil uitstoten dan u mag... dan moet u daarvoor lappen. Uh, als nu de conclusie is dat dat niet lukt, dan is het toch nog afgezien van de hele discussie... of, of dat komt door windmolens of, uh, of kerncentrales... is toch de enige conclusie die mogelijk is dat er minder van die emissierechten moeten zijn? Nee, wat ik zeg, het, het, het, het systeem zou moeten werken... Maar dan moeten ze systeem zijn, zijn werk ook laten. Dat nee, maar wordt... dat, is, dat is één van de oorzaken, dat geloof ik direct. Maar u kunt toch ook zeggen, laten we die, die emissierechten duurder maken? Laten we daar een vaste prijs voor vaststellen? Of laten we er minder uitgeven? Ja, maar als je zo zegt, we maken een vaste prijs, dan hoef je niet zo'n ingewikkeld systeem te hebben. zeg gewoon, we doen belasting zoveel per ton CO2. Bijvoorbeeld? Dat is ook een keuze, maar dat is nogal een ruw middel. En wij zeggen, nee, laat nou zo'n zo marktmechanisme, het werkt in principe goed, zo'n veilig systeem. Maar dan moet je dat ook laten gebeuren. En dat is wat, wat niet gebeurt. Dat is wat we uh, niet aandurven. Nee, maar u zegt dat, dat systeem werkt goed, maar als op dit moment een ton CO2, best veel, uh, dat, dat is ongeveer 10.000 kilometer rijden met een auto. Om een voorbeeldje te geven. Dat kost 7 euro. Dat is toch gewoon niks? Zelfs als, zelfs als de overheid er niet tussen gaat zitten met groene energie, dan blijft dat toch weinig. Nee, maar als de overheid er niet tussen zit, dan zou die prijs omhoog zijn, gaan naar 50 euro. Kijk, wat wij nu doen, de overheid betaalt met belastinggeld dat er minder CO2 wordt uitgestoten. Omdat wij de windmolen betalen. Op het moment dat het nu de windmolen moet betalen, dan gaat die prijs onmiddellijk omhoog van CO2. Naar 50 euro? Ja, 40, 50 euro. Dat, dat is wat je kan verwachten. En is dat niet nog steeds te weinig voor een bedrijf? Denken die dan niet om... nog steeds dat het is goedkoper is dan uh, investeren in duurzame manieren van produceren? Nou ja, als dat zo is, dan, dan, dan is dat zo. Het gaat, het gaat om, om de doelstelling. Maar ik verwacht, als je tegen die prijzen ziet, dat is ook wat, wat, wat, wat ja. Shell en Unilever zeggen... dan krijg je echt een vergroening van de economie. En dat is wat wij als VVD ook willen. Ja. Is er in de Kamer dan nog gehoor voor voor het punt dat u maakt? Of eh, was het een vruchteloos debat vandaag? Nee, ik heb een motie ingediend die, die zegt... laten we nou werk gaan maken van het netting van het ETS. En ik verwacht dat die een meerderheid gaat krijgen. Goed, uh, u moet het nog uh, uh, uh, voor elkaar krijgen in de Kamer. Maar het debat was in ieder geval gevoerd vanmiddag. Dank u wel, René Dechte van de VVD. Prima, goed nacht. Bij ons nog steeds in de studio in La Cache. de band van de Rock Academy, spelen we een derde nummer, dat is Boundaries. <middels> blood on your face the stains from your feet and anything in between well it's not my responsibility and it hurts that you should expect it of me so don't tell I'm What we created A story Where guilt Celebrates its victory And eventually This will suck You and me into a place Where we'd be Where there are No boundaries In La Cache op Radio 1. Ik ben bang dat ik iets te vroeg uh, al begin te praten. Is dat zo? Nee hoor. Oh, heel goed. Nou, anders mocht je het natuurlijk nog afmaken. In La Cache. Trouwens, uh, je, je weet maar nooit. <laughs> Zometeen nog een nummer. Dan mogen jullie het ook helemaal afmaken. Zoals iedere week in Nog Steeds Wakker... spreekt Politiek en Anna talent een column uit... in Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. Deze week is dat politiek stratege Duco Hoogland. Dames en heren. Hartelijk welkom. Represent. Yeah. Dit kabinet heeft een achterdeur. Openheid geeft enkel maar gezeur. Een advertentie in de ochtendkrant zet niemand zomaar aan de kant. Een keuze uit meerdere personen zal op termijn toch niemand lonen. Volgens Opstelte, de eerste klas domteur. Is dit niet de teneur? Hier spreekt Donner de minister, ook al ontkende ik tot gister. Ik heb u snel verlaten in ruil voor de Raad van State, al was de procedure wat sinister. Rutte greep zijn telefoon en belde Ivo doodgewoon. Die ombudsman die moet niet zeiken, want wij willen wat bereiken. Zelfs Geert Wilders was akkoord. Had je dat nog niet gehoord? Maxime Verhagen mocht niet klagen, dus geen reden door te zagen. Als dit alles je niet zint, wordt er leuk wat rondgespind. Job Cohen is toch niet tegen. De oppositie is een zegen. Hier spreekt donder de minister. Ook al ontkende ik tot gisteren... Ik heb u snel verlaten in ruil voor de Raad van State. Al was de procedure wat sinister. Vanaf heden geef ik advies, ook al is dat dan niet kies. Over wetten van mijn eigen hoef ik toch niet te zwijgen. Met Bea komt het goed. Ze kijkt onder vandaan haar hoed. Met een schuin oog naar het land en houdt mij wel in de hand. Hier spreekt donder de minister... Ook al ontkende ik tot gisteren, ik heb u snel verlaten in ruil voor de Raad van State, al was de procedure wat sinister. Je spreekt Donner, Raad van State. Ik houd alles in de gaten. Onafhankelijk adviseren moet ik wel nog even leren of kan ik dat achterwege laten. Beste Piet Heijn, veel succes in je nieuwe functie. U hoorde... Politiek stratege Duco Hoogland die een uh, column uitsprak in ons uh, fijne radioprogramma. Volgende week heeft hij ongetwijfeld een nieuwe column. Ja. Tijd nu voor ons krantenoverzicht, want terwijl heel Nederland slaapt... of het grootste deel van Nederland zich in diep dromenland bevindt... rollen de ochtendbladen van de persen. We nemen ze alvast met u door, te beginnen met de Volkskrant. Het Groningse natuurgebied, rijder Wolde, dat volgens CDA-staatssecretaris Bleker... aantoont dat boeren natuur kunnen aanleggen zonder overheidsbemoeienis... Dat blijkt zwaar te worden gesubsidieerd. Bleker wil niet ingaan op de subsidies, maar um, volgens hem is rijder Wolde tot stand gekomen via de toen geldende regelingen. In de Volkskrant ook een verhaal over de nieuwe onderkoning Piet Hein Donner... zou op zijn laatste werkdag als minister nog een advies van zijn nieuwe werkgever aan de laars hebben gelapt. De Raad van State adviseerde dat huizen zonder energielabel verkocht mochten worden. Volgens de vereniging Eigen Huis heeft Donner tijdens zijn laatste kabinetsvergadering nog anders voorgesteld. In de krant Spits de meest opvallende kop, konijn blijkt vermomd varken... Het gaat over wildproducten die oh. u gaat nuttigen tijdens de kerst. 150 producten werden onder de loep genomen. En wat blijkt? ene vlees gaat over de toonbank als gerookte ganzenborstfilet. Een riet bevat geen eend, maar ganzen en varken. En het wordt aan de man gebracht als ree. Tien dagen voor oud en nieuw duikt Spits ook de wereld in van het vuurwerk illegaal vuurwerk komt volgens de krant voornamelijk uit Oost-Europa. Een verslaggever reisde af naar België. Daar kan het hele jaar door vuurwerk worden verkocht. En dit is volgens de handelaren maar beter ook. Liever het hele jaar bij een expert dan een paar dagen bij een fietsenverkoper. De eisen zijn wel strenger dan voorheen. En in de Telegraaf lezen we dat Victor Muller zijn eigen saap vermoedelijk gaat inruilen voor een Audi S8. Ik wil niet iedere keer herinnerd worden aan saap, zegt de voormalig topman uh, van saap in een chatsessie met Autovisie. Uh, saap is failliet en de kans op een door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 En aan het eind van het jaar natuurlijk nog de lijstjes... om met een aantal opmerkelijke politieke categorieën. De beste Blekerbestrijders is er zo eentje. Op nummer 1 staat de Partij voor de Dieren, eh, Kamerlid Esther Ouwehand. Op nummer 2 staat Henk Bleker zelf. Uh, en, en de mooiste uitspraken, dat is ook een categorie. Daar staat op nummer 2 Kamerlid Ger Koopmans van het CDA... ...met de zin, als ik een fanfare zie springen de tranen me in de ogen. En de nummer 1 is natuurlijk Piet Hein Donner met... ...u kletst uit uw nekharen. Het is weer de tijd van de lijstjes. Meer over deze onderwerpen leest u vandaag in de verschillende dagbladen. Ja, iedere week hoort u nog steeds wakker. Het satirisch weekoverzicht. En dat wordt als altijd gemaakt door De Speld. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Goeders, dit is Globaal Nieuws van de Speld op Radio 1. Van harte welkom. Vandaag is een 16-jarige jongen opgepakt... omdat hij de kredietwaardigheid van België verlaagd zou hebben... van triple naar double Dit alles van achter zijn laptop vanuit zijn zolderkamer. Ja, hoe groot is de invloed van hekkende qua jongens op de huidige schuldencrisis? Wij nemen de proef op de som met internetexpert Alexander Klupping. Alexander, welkom. Jij bent deskundige op het gebied van de nieuwe media. Je houdt daar ook veel lezingen over. Naast jou zit Jochem. Ja, laten we even beginnen bij die arrestatie van deze week. Deze jongen is dus in staat geweest een land af te waarderen. Dat kan nu blijkbaar, zomaar. Nou ja, dit is waarschijnlijk gewoon een jongen die een programma heeft openstaan... en meedoet met een grotere actie. Maar voor alle duidelijkheid, het mag officieel niet... Nee, maar ik bedoel, je moet het wel in context zien. Dit is een jongen van 16 en die wil eigenlijk gewoon digitaal actie voeren. Maar het gaat dus om een groep en waarschijnlijk is hij daar maar een klein onderdeel van. Maar hoeveel mensen hebben België afgewaardeerd? Zijn dat er honderd, duizend? Is dat er één, een miljoen? Waar wonen ze? Nou, dat verspreidt over de hele wereld, dat zijn sympathisanten. Maar het is wettelijk gewoon strafbaar? Ja, het is strafbaar. Toch ga ik je verleiden om gewoon stapsgewijs uit te leggen... voor de luisteraars thuis en ook voor mij eerlijk gezegd... Hoe makkelijk of moeilijk is het om een land af te waarderen? En als dit kan, wat kan er dan nog meer? Want dat is de volgende vraag. Neem mij eens stap voor stap mee met het vuren op België. Oké. Okay. Um, nou ja, we zitten dus nu op het internet van uh, Standard Poor's. Ja, dat is een grote kredietbeoordelaar. Ja, en die werken met een speciaal programma. Dat kan je gewoon downloaden. Dit kan iedereen gewoon thuis. Nee, uh... ja, ja, dit is voor iedereen toegankelijk. Okay. Dit, dit, dit kun jij straks ook. Kijk, ik vul dan hierin van ik wil graag België afwaarderen. Dan wordt gevraagd naar je gebruikersnaam en dan vul je gewoon je uh, hotmailadres in. En ja, dat zie je dus hier ook. Dit heet Operation Downgrade. En dan vul ik in, ik wil graag mijn orders ontvangen. En dan vult hij automatisch mijn orders in. En als ik dan zou willen, drukken op vuur en dan gaan we afwaarderen. Ja, doe eens. Nou, dat is wel strafbaar op zich. Nou, ja, maar goed, het is even om te demonstreren. Even voor het idee dat de luisteraars ook een beetje een beeld krijgen. Ja, maar het is wel België. Nou ja, laat ik het anders vragen. Jochem, welk land zou jij willen afwaarderen? Nou, uh, Slovenië of zo. Oké, okay, Jochem wil de kredietwaardigheid van Slovenië omlaag. Ja, dat kunnen we doen. Uh, dan vul ik hierin in plaats van België Slovenië. En dan opent hij een nieuw scherm. Mm -hmm. En dan kun je dus even kijken hoor. Ja, hij vraagt hier ter controle om de huidige kredietwaardigheid in te vullen. Nou, in het geval van Slovenië is dat... Even kijken, ja, dat is dubbel uh, E. En dan kun je dus in dit veld de nieuwe kredietwaardigheid invullen. Nou, wat wil je ervan maken? Wat moet de kredietwaardigheid van Slovenië worden, Jochem? Eh, uh, ja, door A+. Plus. A+. Plus. Nou, dat kan. Dan vul ik A+, plus in en dan Enter. En nu is Slovenië dus afgewaardeerd. Slovenië is nu afgewaardeerd. Niet te geloven, zeg. Ja, en ik krijg nu ook een bevestigingsmailtje binnen met u. Heeft zojuist succesvol Slovenië afgewaardeerd. Maar op de beursvloeren in Europa raken ze nu natuurlijk in paniek, of niet? Nou, dat weet ik niet. Misschien, als zij Slovenië belangrijk vinden... dan zal het wel wat ruring veroorzaken, ja. Maar, Alexander, even voor de goede orde. Dit gaat over de kredietwaardigheid van individuele landen. Dan kun je misschien nog zeggen dat de spielerij kwaad. maar als dit zo gemakkelijk gaat, van achter je laptop... Als we even een stap verder kijken. Begrotingsafspraken, verdrag van Lissabon? Nou ja, je kunt inderdaad heel veel dingen zelf veranderen. Ik ben bijvoorbeeld nu ingelogd in de database van de Europese Commissie. En ik zit te kijken naar het verdrag van Lissabon. En daar kun je dus. Ja, maar dit... Alexander, dit wordt toch een puinhoop zo? Nee, nou ja, maar het wordt wel gemodereerd. Dus stel, ik zet een recept voor risotto in het verdrag van Lissabon... dan is dat na vijf minuten verwijderd? Ja, soms na twee minuten al. Maar dan even serieus, want we zitten nu op een punt dat het ook echt belangrijk wordt. Er zijn natuurlijk oneindig veel bepalingen opgenomen in dat verdrag. He, er zijn referenda over geweest, er zijn kabinetten over gevallen. Jij zegt nu hier, ik kan elk artikel wijzigen zoals ik wil? Ja, dat is echt heel makkelijk. Maar stel jij wilt, nou ja, wat wil je? Nou ja, artikel 3 van de gemeenschappelijke bepalingen. Ik noem maar wat. Italië wilde daar graag de joods-christelijke traditie in opnemen... Hè, als onderdeel van het Europese culturele erfgoed. Dat heeft het niet gehaald. Na een lange discussie. Nu zeg ik tegen jou, ik wil het er toch in. Ja, dat kan. Nou, dan moet ik even doorscrollen naar artikel 3. Dan heb je hier de integrale tekst van het artikel. Even kijken. Nou, Dan staat hier bijvoorbeeld... Um, lalala, de Unie erbiedigt haar rijke verscheidenheid van cultuur en taal... ziet toe op de instandhouding en ontwikkeling van het Europese cultureel erfgoed. Ja, en de joods-christelijke traditie. In de joods-christelijke traditie. Ja. Even kijken. Joods-christelijke... Met een koppelteken, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Traditie opslaan, dan staat hij erin. Maar even, op dit moment kent Europa dus officieel een joods-christelijke traditie. Ja, formeel gezien wel. Dat is echt ongelooflijk. En dat hoeft dus niet uh, geratificeerd te worden door de 27 parlementen van de lidstaten? Nee, nou, dit, dit is hetzelfde verdrag dat al geratificeerd is, alleen is het nu aangepast. Maar kun je ook landen toevoegen bijvoorbeeld? Stel, ik wil Servië erbij. Ja, dan moet je dat onder het verdrag zetten. Daar heb je dan de lijst van de landen die het officieel uh, ondertekend hebben... Ja. En nou, als je daar Servië tussen zit, dan zitten ze bij de EU. Maar Merkel en Sarkozy, die moeten toch helemaal gek worden van jongens zoals jij... die de hele dag op een zolderkamer verdragswijzigingen zitten door te voeren. Ja, maar het is ook gewoon naïef om te denken dat het allemaal nog van bovenaf in de hand gehouden kan worden. Iedereen kan nu dingen aanpassen en er zit ook gewoon een enorm corrigerend vermogen in het systeem. Dit is de, de wisdom of the crowds. En ik weet het zeker, als we dit hadden gehad tijdens de invoering van de euro... dan waren al die weeffouten er al lang uitgehaald. Ja, ja, we zijn helaas door de tijd heen. Maar kunnen we gewoon afspreken dat jij gewoon elke week langskomt. en dat we elke week een stukje Europese wetgeving gaan aanpassen? Ja, is goed. Dan beginnen we volgende week met uh, het noodfonds. En dan gaan we kijken hoe hoog we het noodfonds kunnen maken. Ja, lijkt me leuk. Goed. Alexander Klupping, dankjewel voor je komst. Altijd spannend als je er bent. En ook Jochem. Uh, ja, tot zo voor deze aflevering van Globaal Nieuws. Het is voorbij. Dag. Wilt u nou meer informatie over de Speld? Ga dan naar www.speld.nl. Vandaag was er sprake van grote polemiek tussen internationaal befaamde artiesten... en een hoofdredacteur van een belangrijk tijdschrift vanwege het woord Ningebitch. Bitch. Daar gaan we het over hebben. Maar um, we moeten... Uh, uh, uh, wat gaan we eigenlijk nu doen? Ik zou het niet weten. De muziek luisteren. Muziekjes, <laughs> ja. Muziek luisteren. Van Smith and Burroughs, When the Thames Froze. God damn this snow! Will I ever get where I wanna go? And so I skated across the Thames, hand in hand with all my friends.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 When I dream tonight I'll dream of you And when the tears Froze God damn This government Testers march out on the street as young men sleep amongst the feet, another year draws to its close in Thailand. Een van de meest nieuwe en uh, populairste kerstnummers van dit jaar... When the Thames Froze, Smith and Burroughs. En dat brengt ons op twee minuten over half vier alweer bij het Nieuwsminuutje. Het Nieuwsminuutje. Met Inge Een hoop arrestaties bij een actie tegen drugscriminelen. De politie in de Amerikaanse staat Arizona heeft vanavond 200 arrestaties verricht. Er werd drugs met een waarde van 12 miljoen dollar in beslag genomen. En omgerekend is dat ruim 9 miljoen euro.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 En tot slot nieuws uit Japan. In de Tokio is de beurs opengegaan en staat in het groen in de plus ruim anderhalf procent. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Inge Loestel. Een rel in tijdschriftenland. Het blad Jackie haalde de woede van zangeres Rihanna op de hals... door het woord near bitch te gebruiken. Om de stijl van de popster te beschrijven. Rihanna twitterde boos en door de sociale druk die daardoor ontstaan is... besloot hoofdredactrice Eva Hoeken op te stappen. Mark Koster is entertainment voor Dagblad de Pers... en oud-hoofdredacteur van de Nieuwe Revue. Goedenacht Mark Koster. Goedenacht. Ja, de hoofdredacteur van Jackie Eva Hoeken... ...is opgestapt, gezwicht onder de druk van Rihanna. Is dat een verstandige keuze? Ja, dat zat dit, dit, uh, Ze zat wel iets heel brutaals geschreven, Althans haar blad. Uh, als je het woord nigger gebruikt in, in Amerika... ...dat is ongeveer even erg als uh, hier iemand voor uh, rotlood uitschelden... ...of iets antisemitisch zeggen. Dat kan absoluut niet. Uh, in Nederland uh, ja, doen we dat, zijn we daar een beetje argeloos in, maar in Amerika is dat echt een, een, een woord wat je niet gebruikt. Dus het wordt ook het N-woord genoemd, moet je echt niet doen. En dat heeft Eva, weet dat helemaal niet, denk ik. In alle naïviteit, dat die dacht ik maak daar een geinig stukje van. En uh, dat is helemaal uit de bocht gevlogen natuurlijk. Ja. En het, begon in, het begon in Nederland al een beetje met dat BNN-meisje, die al, al begon te klagen. En toen sprong Rihanna erop. Ja, en dan heb je 10 miljoen mensen achter je aan. Althans, ze uh, hebben 10 miljoen volgers, dus die lezen dat ook. Uh, Wordt word de druk groot, hè? Want voor de mensen die het niet uh, gevolgd hebben. Het was een soort. Style, Jackie, dat is een, ook een soort lifestyle magazine. En dan hebben ze ja. een, uh, een lifestyle gemaakt. Echt een kleding. Uh, eigenlijk de kledingkeuze van Rihanna noemden ze. Ja. nigger bitch style. Nigga bitch style. Dus dat heerlijk. Het gaat om het woord. Uh, het woord nigga in, in, uh, in verband met bitch. Daar, heeft, uh, daar valt ze over. Uh, ja, ik denk dat we in Nederland niet zo groot zijn geworden. Omdat het ja, niet zo uh, heftig is, dat woord nigga. Maar in Amerika moet je dat echt niet flikken, want dan, uh, dan heb je echt een probleem. Dus uh, dat, is, dat is de even ernstige antisemitis, antisemitische opmerking in Nederland. Dat moet je ook echt, moet je echt niet doen. En Rihanna is er dus achtergekomen. Die heeft toen iets teruggetwitterd met uh, twee woorden voor, uh, voor een Fuck tijdschrift. You. Fuck you. En ja, toen uh, ja, ja. Uh, wilde Jackie gelijk uh, het, het tijdschrift onder lijn dus van Eva Hoeken rectificeren. En nou, ja, daar viel dan de Nederlandse journalistiek weer overheen, want je moet er niet, uh, vooral niet uh, onder buigen onder dat soort druk. En nu heeft ze. Ja, de dat bijna te rectificeren, want je rectificeert eigenlijk een mening. Je rectificeert vaak een, een onjuistheid of zo. Hè. Maar dat, dat is ook heel raar, dus probeerde, ze probeerde het eigenlijk goed te maken, wat, wat, wat, ja, wat eigenlijk gewoon stom was. En toch is ze dan opgestapt, Eva Hoeken. Ondanks dat in Nederland niet zo heel veel. Nou, nou het ja, was dat was een storm die wel kon overwaaien. Dat leek me ook, dat leek me ook. Maar wat, nou ja, god, ik denk ook dat ze misschien wel op zoek is naar een andere baan. Onlangs zag ik haar, even haar assistente, Caroline Spaans. Dat is eigenlijk haar, haar tweede man, haar adjunct, die, uh, ja, die zat in, in, in Dauphine, dat uh, mediacafé, al te kletsen met mensen van de Volksschap magazine. Dus het zou me niet verbazen dat ze ook gewoon binnenkort een andere baan heeft. Als dat zo is, en ze doet nou een heel huilerig, dat, dat vind ik dan veel erger dan uh, die grap die ze gemaakt heeft. En dat, ik zeg niet dat het zo is, maar als dat zo is, dan is dit al een ongelooflijk schijnheilig iets. En dan is het ook heel, heel vervelend en heel naar, maar dan... Ja, dan, dan is zij eigenlijk de nigger bitch van de, de Nederlandse journalistiek. Dan moeten we Eva er even goed, goed op aankijken. Vind ik. Ja. En dan, is al dat, dan, dan zou ook dat huilerige, zoals je dat net noemde... zou dan eigenlijk allemaal zijn ja, met een, een lachen erachter nee. van... hé, hey, ik ga toch Ja, hele dikke krokodillentranen. Dus als dat zo is, ja, dat zou heel naar zijn. Kijk, ik denk dat, dat ze dit wel had overleefd. Uh, en dat ze oh, gewoon had moeten uitleggen dat ze, die, ja, dat, ze dat niet had begrepen... Um, Jack is ook niet een blad dat nou ja, uitblinkt in historisch bewustzijn. Um, dus dat, nee, dat had het ding wel mee weggekomen. Maar nu, um, ja, het heel snel. En ze, ze stapt ook zomaar op. Dus uh... Het opmerkelijk inderdaad. Nu heb ik uh, uh, het gerucht meegekregen dat het bewuste, uh, uh, tenminste, dat bewuste stuk uiteindelijk geschreven is door een stagiair. Lijkt mij dat die een 9 nee krijgt. Want wat een publiciteit voor Jackie op heeft. Uh, ja, nou ja, goed. Het, het, het, precies, dat is nog maar. Uh, het is nog maar. Kijk, zo'n stagiair die, die, die heeft dat waarschijnlijk ook weer. Die, die praat die taal waarschijnlijk ook. En vindt dat ook geinig. Want we hadden het had ook over haar, haar kont of zoiets. van ghetto Ass. dat is ook niet het meeste zeggen het, me ja, het meest uh, chique woord wat je kan verzinnen. Dus uh, ze hebben echt eigenlijk wel een beetje hun best gedaan om het een beetje rellerig op te schrijven. Mm. Dus wat, wat, wat dat betreft is het natuurlijk hartstikke goed ges geslaagd wat ze, oh. wat ze nu gedaan hebben. Uh, maar goed, die stagiair, ik denk ook wel dat even dit precies zo gedaan heeft. Want koppen die komen wel langzaam over. De ja, die, zou zij, zij hebben de kop wel gezien. Dus het is niet zo dat die stagiair dat opgeschreven heeft en dat zij uh, er later denkt, nou uh, verdorie, de, dat is langzaam. Die moet ze gezien hebben, want uh, normaal hangen die blaren altijd aan de muur. En een beetje halfredacteur die loopt er met de handjes op de rug zo langs die muur. En die kijkt nou ah, dit is wel goed en dat is goed. En daar moet misschien nog een fotootje bij voor de mix van blad. En die kop heeft ze zeker gezien, want daar is ze niet alleen verantwoordelijk voor. Maar ik neem aan dat ze dat, dat nog wel een keer afweegt of dat kan. Dus uh, ja, ook als ze zegt dat dat misschien doorgeglipt is, dan, ja, dan moet ze haar werk beter doen. Want dan moet ze gewoon die, die pagina's beter bestuderen wat, er, wat de deur uit gaat. Of zoals in Maxima dan zou zeggen, dat was een beetje dom. Ja, is dom, naïef en uh, totaal gebrek aan uh, historisch bewustzijn. Het, he het, is, het is niet een beetje dom, het is verschrikkelijk dom. Het heeft Eva Hoeken, dus de hoofdredacteur van de tijdschrift Jackie, in ieder geval de baan gekost. Dankjewel, Mark Koster. Afgelopen twee uur was in ons in de studio te gast, ze speelde muziek voor ons. En ze gaan dat nog één laatste keer doen. Stubborn and fall. Winter appears. You're the flag refusing to come down. As spring sets in. You're the first flower that blooms. Summer breaks through. Your sun's the one who brings the heat. You bring the heat to me. Up above, why I cannot explain? But you make me see that some things don't come naturally, my dear, my baby. Autumn begins. You're the leaf too stubborn to fall. Winter past You're the flick refusing to come down. Sets in You're the first flower that blooms. Summer breaks through. Your sense the one brings the heat. You bring the heat to me. Oh. Shall fall Winter past You're the flake refusing to come down A spring sets in You're the first flower that blooms Summer breaks through you're. So In Lakesh krijgt het tweepersoonsapplaus. Dat hoort bij een optreden in uh, Nog Steeds Wakker. Ja. Kom er gezellig bij. Ook we er graag nog natuurlijk geven wij hebben altijd een plekje op de eerste rij... bij alle artiesten die bij ons aankomen zijn. Ja, Dat is ook weer een voorrechter, Bastiaan. Ja, Besef ja. je dat af en toe? Ook? Ja, zeker. Goed. Laten we het vooral weer hebben over de muziek vanavond... en de band In Lakesh. Nog één keer uit de uh, May uh, Maya's... Maya's? Of Inka's Maya-cultuur. Maya. En het betekende, als ik het goed onthouden heb... ik ben een andere jij. Mm -hmm. Nou, kijk. Heel poëtisch. Wil je ook applaus? Nee. Later, okay. misschien. Uh, uh, jij bent de enige dame vandaag in de band. Is dat mm -hmm. altijd zo? Nee, nee. Ik heb... Uh, uh, we, we spelen normaal met z'n zevenen En dan is ook Shanna er nog bij. En die doet ook backings. En okay. percussie. Uh... Oké, okay, dus we hoeven ons geen zorgen te maken dat je nee. als enige meisje ondersneeuwt en al dat mannelijke... En ]uren. anders red ik me nog wel, hoor. Oké. Okay. <laughs> Meestal Meestal wel. Meestal wel. Ja. Um, waar ik toch erg benieuwd naar ben. Jullie muziek is een beetje... Uh, het is heel sfeervol. Uh, ja, ik, ik probeer me zorgvuldig uit te drukken. Ja. Het is een, een beetje iets Iersachtigs. Een beetje die Iers-gitaarmuziek uh, uh, die je zo voorstelt op die glooiende heuvels. Maar waar halen jullie inspiratie van? Zo het zien niet uit Ierland. Uh, <laughs> <laughs> nou, nee, niet per se. Maar wel uit de volk en, en ja. in, in die zin is het wel te leiden. Ja. Maar we hebben allemaal hele andere achtergronden. Dus, en dat ja, wordt er allemaal eigenlijk een beetje ja, vermengd in de muziek. En, en dat Absoluut. ook. Ja. Absoluut. Ja. En uh, Bram, jullie zijn nu bezig met een EP. Ja. Uh, om het zo simpel te zeggen. Eigenlijk een hele korte cd is dat. Met uh, nou ja, vier, vijf nummers om jezelf echt neer te zetten ja, mooi, in, uh, in de markt. Hoe is dat de allereerste? Dat lijkt me wel spannend. Uh, nou ja, we zijn op dit moment gewoon vooral aan het schrijven. Dus dat is uh, op dit moment uh, een soort van prioriteit. En we zijn ons een beetje aan het verdiepen in van ja, waar willen we die EP nou op gaan nemen. En uh, uh, we hebben natuurlijk een aantal uh, soort van idealen en een aantal opties die eventueel <lacht> ook ideaal kunnen zijn. Uh, Hoe bedoel je dat? Nou ja, je je wil natuurlijk naar Abbey Road de, op, met, om hem op te ja. nemen, maar dat is niet echt realistisch. Nee, nee, nee. Ja, ja. En niet eens per se. Nou, nou ja, het zou te gek zijn. <laughs> nee, dat te zijn. <laughs> ja. Maar hè, we hebben een aantal uh, uh, ja, voorbeelden daarin natuurlijk. Hmm. Uh, uh, ja, die, die, uh, die te gek zijn. Maar goed, ja, je hebt natuurlijk in je omgeving... Uh, we, zitten, we zijn omgeven met muzikanten. En, en, en je hebt natuurlijk meerdere opties. We gaan in ieder geval preproducties doen bij Harm. De, de, de banjoman uh, slash elektrisch gitaarman van vanavond. En... Uh, dat, dat is een te gekke studio en, en uh, wie weet dat we daar ook blijven plakken. Maar dat is in ieder geval voor de preproducties en verder gaan we maar, ja, zien. Maar is dat dan ook nog van de rockacademie? Want daar kennen jullie elkaar van, daar zijn jullie van. Is dat, biedt hij dat zeg maar ook nog aan? Zeg maar niet alleen de, de artiesten bij elkaar brengen, maar ook nog jezelf nee, neerzetten. Dat is ook belangrijk voor een band. Je, je, je bedoelt een studio dat... of bedoel je meer... Zeg maar, nou, nee, maar echt, wordt er vanuit de Rock rockacademie daar nog aan gewerkt? Zeg maar, over hoe je dan als band neerzet in toch een uh... behoorlijk propvolle markt. Ja, ja, ik denk wel dat de Rock Academy een, een van de opleidingen is die daar zeg maar wel uh, erg op. Heel veel, op, veel, aandacht, wel veel aandacht aan besteed. Ja, ja absoluut. Maar goed, en, ze, ze gaat dat niet voor je doen, natuurlijk. Okay. Nee, dat dus, ja, moet uh... je allemaal <laughs> zelf doen. Ja, met ja. In Lakesh. Als mensen het nog willen vinden, ook bijvoorbeeld, er is nu heel erg druk gefilmd ook alles wat jullie <laughs> gedaan hebben. Um, dus je... Ik denk dat het makkelijkste is Facebook en dat is gewoon www.facebook.com slash lakeshmusic. Lakeshmusic, ja. ja. En dan is cash met K-E... CH. CH, sorry. Ja. <laughs> Oké, okay, heel goed. Dat gaan de mensen vinden. Dank jullie wel dat jullie in onze studio zijn. Jullie, jullie bedankt. Jullie bedankt. Als je, als je. Eenzaam de kerst door. Je gunt het niemand, maar voor sommige ouderen is het de harde realiteit. Daarom organiseert de Nationale Ouderenbond... in samenwerking met verschillende restaurants... een gratis kerstdiner voor eenzame ouderen. Waar het acht jaar geleden begon met één klein zaaltje... zijn er dit jaar maar liefst 2600 deelnemers. Klaas van der Valk is een van de initiatiefnemers van de dinetjes En we hebben hem aan de telefoon. Goedenavond, meneer van der Valk. Ja, goede, uh, goede avond, goedemorgen. Ja, het begon met één zaaltje. Uh, maar dit jaar uh, uh, uh, zijn het er veel meer. Is dat ook echt nodig? Zijn er zoveel eenzame ouderen? Ja, zoveel eenzame ouderen zijn er wel, ja. Er wordt zelfs gesproken over 200.000 mensen... die voor dit soort dingen wel in aanmerking komen. Ouderen die toch... in Eenzaamheid, uh, uh, uh, uh, het leven doorbrengen, die weinig sociale contacten hebben, die weinig uh, mensen zien of spreken. Ja. Ja. Dus uh, de 2600 die jullie bedienen is uh, eigenlijk nog lang niet genoeg? Nee, dat, uh, dat, uh, dat wordt gezegd, ja. ja. Uh, maar, u, u bent meneer Van der Valk, dat kan denk ik geen toeval zijn als het gaat om, uh, om die meetjes. Uh, we mogen denk ik wel één keer zeggen vanwege het goede doel, dat is ook van de grote keten denk ik hè? Ja, ja, ja. ja. De wat... hele, de hele familie doet mee. Nou ja. En en maar wat, wat wordt er dan precies gedaan? Wat wordt er precies gedaan? Nou, het Nationaal Ouderenfonds uh, dat uh, zoekt uh, met met uh, lokale welzijnsorganisaties. Uh, zoeken zij uh, uh, gasten op die, die daarvoor in aanmerking komen. Er wordt met met met kerken wordt met rode Kruis, wordt met uh, allerlei verenigingen gesproken en dan worden de mensen geselecteerd en die worden zeg maar, uitgenodigd om, om om bij ons aan de, aan de diners te komen. Die, om bij ons uh, een gezellige avond uh, te komen houden. Wij, wij ontvangen dan die gasten. We maken een rustige of een mooie, mooie avond van kerstsfeer. We dekken de tafels gezellig in. We maken, maken een warme ontvangst. En serveren de mensen een, een drie gangen diner waar, een Gezellig een glaasje wijn erbij. Maar ook zorgen dat, dat er een praatje met ze gemaakt kan worden. He, de, onze, de, de bedieningen, bij ons in het hotel hier. Daar hebben we dan eh, vrijwilligers die bedienen. Die, die nemen ook even de tijd om eens even eens met die mensen een praatje te maken. Of proberen juist via dat praatje de, de gasten weer met elkaar in contact te brengen. Ja. Zodat, zodat die mensen ook... Ja, een praatje, een contactje hebben. die ze dan ook later weer. Uh, is kunnen bellen. Hè, waar ze niet alleen het, het kerstje mee kunnen doorbrengen. maar juist ook. dan krijgen ze dan uiteindelijk. Een, aan het eind van de avond. verdelen we dan de kaartjes uit. Die kaartjes kunnen ze dan invullen. kunnen ze adressen, telefoontjes met elkaar. Uh, telefoonnummers met ja. elkaar uitwisselen. Uh, is dat ook waar die avond en... voor is? Is het, is het daar een beetje voor bedoeld? Of is het eigenlijk. Ja, daar is het daar is vooral voor bedoeld natuurlijk. Niet alleen voor een leuke kerstavond. maar ook om iets te creëren waar mensen daarna nog iets van hebben. En dat gebeurt dus ook veel mensen. vinden het geweldig om die kaartjes uit te wisselen. Ja. Ik, ik kan me ook zo voorstellen... dat het nou ja, is een heel groot probleem, u schetst het al... de eenzaamheid onder ouderen. Het lijkt me dan wel ontzettend dankbaar om dit dan te doen. Wat voor reacties krijgt u bijvoorbeeld van deze mensen? Ja, die mensen die, die, gaan, die gaan naar huis en die, die, die, die bedanken je zo warm en, en, en vinden het zo ontzettend leuk uh, dat ze aandacht krijgen, dat er aan ze gedacht wordt, uh, dat ze, dat ze uh, gehaald en, en thuisgebracht worden. En dat, ja, die, die reacties, die mensen, die, ja, dat, ge, dat geeft echt een buitengewoon goed gevoel. Maar je, je praat ook gedurende de avond uh, met die mensen. Je uh, uh, ga zelf altijd even alle tafels langs met iedereen eens een praatje maken mensen die je kent van vroeger nog wel eens, of die je uit, uit je omgeving wel eens gezien hebt of ontmoet hebt, of mensen waarvan je wat weet. Maar ook willekeurig uh, vreemden, daar gaan we eens even een praatje mee maken en dan, ja, dan hoor je de meest bijzondere verhalen, hè, wat de mensen allemaal overkomen, wat de mensen allemaal hebben. We hebben dan vaak geen kinderen, geen, geen familie en, en ja, zijn toch uh, oud geworden, zijn hulpbehoevend geworden. En, en ja, die, je, je hoort van alles eigenlijk, prachtige... Ja. Verhalen, maar, maar ook ja, trieste, trieste verhalen. Maar die mensen zijn echt uit en die willen een praatje maken. Dus die vinden dat. Uh, ja, die lopen, het is een, die lopen over. Het verhaal ligt al op de tong, bij wijze van spreken. Het is een mooie kerstgedachte. Eenzame ouderen een mooi kerstdiner aanbieden. Het uh, bestaat al acht jaar, dit jaar dus weer. En ik neem aan dat het ook nog acht jaar, en nog eens acht jaar, en nog eens acht jaar doorgaat. Klaas van der Valk, dank u wel voor uw toelichting. Oké, okay, nou graag gedaan. En we willen natuurlijk het wel een beetje bij de kerst houden. Het is al bijna Otters Redding. Merry Christmas, baby. You're so cool. Santa came down the chimney, half past three. Oh, left all of my a good old present for my baby. And for me, ha ha ha. Merry Christmas, baby. Should he treat me nice? Merry Christmas, baby. Wat is reading? En daarbij komen we weer aan bij onze rubriek eh, over eh, ja, regionale zenders... en wat eh, hun nieuws van deze week is. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Om maar eens te beginnen in Tiel. Dat werd afgelopen weekend een kerstdiner georganiseerd voor bejaarden. En al kennen de oudjes elkaar dan niet, ze zijn meteen erg lief voor elkaar. Het smaakt heerlijk. En die mevrouw die kon niet alles op, dus die heeft de helft aan mij gegeven. Dus ik moet flink mijn best doen. Ja, maar hoe lief ze ook zijn, de eenzaamheid blijft groot. Als wij in onze eigen groep kijken, dan hebben we toch diverse mensen die erg eenzaam zijn. Ja, ja en daarom wordt er dit jaar van het kerstdiner maar een soort datingavond gemaakt. Ze krijgen een kaartje waarop ze aan kunnen geven of ze nog eens willen afspreken met hun tafelgenoten. Dat moet de eenzaamheid op de lange termijn tegengaan. Uh, voordeel uh, voor zo'n date buiten de deur? Ook de afwas wordt voor je geregeld. Het kom me erg bekend voor ja, dit maar ook. Ja. Uh, FC Osdan, ze zijn daar dolgelukkig. Ze mogen, uh, ze mogen tegen Herenveen opnemen. Waar de hele club blij is, doet de materiaalman het niet zoveel. Nee, ik ben niet zenuwachtig. Het is wel geweest, maar dat is niet meer. Kan het nu tegen Herenveen Is het mogelijk? Het is mogelijk, ja. We hebben een goede helft al, dus uh, als ik zie dat is het zo tegen P voetbal voetballen... hoeven we er niet van te verliezen. Vorig jaar speelde de club nog in de topklasse en nu mogen ze strijden om de beker. Dat kan alleen maar aan een trainer liggen die zijn, die zijn taak uiterst serieus neemt. Een dingetje, Theo. we zoeken de trainer. We zoeken de trainer. Ik denk dat de trainer uh, achter het voetbalspel uh, zit in de, in de businessruimte. Uh, Ik had niet alles verwacht. Goedemiddag, Dick. Goedemiddag, jongens. Ja, en dan nog door naar Limburg. Daar weten ze alles, maar dan ook echt alles van toiletpapier. Ah, en nee, het krabpapier. ja, dat was even van oude kranten gemaakt en, en dat, dat was toch knap ruw. En de mensen die waren er eigenlijk helemaal niet zo kapot van. Ja, het wereldberoemde stukje papier werd 80 jaar geleden al in de zuidelijke provincie gemaakt. En dus is er heel veel over te vertellen. Luister u even mee. Zij waren getuigen van de evolutie van het Scheitlent. Papier dat heeft zich in de loop der jaren grandioos ontwikkeld. Er kwamen luchtkussentjes in. Het leek net of je heel dik papier had. Het gaf een heel fijn gevoel natuurlijk als je die kont afveegt. Hè? Het gramgewicht was eigenlijk eh, heel laag. Maar de kans dat het dus doorheen ging, dat was er wel erg eh, groot. Vandaar was dat ze de zeven gaan dus twee lagen of drie lagen maken. Dus het werd zacht, sterk, absorberend, geweldig. Wat vond u daarvan? Nou, ik vond het wel fijn hoor. Ik gebruikte het elke dag. Ja, en dan nog een klein weetje als totale uitsmijter over het bekendste toiletpapier. Page. Het was gewoon de afkorting van Papierfabriek Gennep. Nou, <lacht> weten we dat ook opeens weer? Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Ja, zo veel verheffender kunnen we een afsluiting nee. <laughs> niet afsluiten, zo ongeveer. Goed. Uh, onze columnist Diederik van Zessen kwam er deze week achter dat hij een maatschappelijk buitenbeentje is. Maar hij laat dat er niet bij zitten. In opperbeste stemming liep ik gisteren de supermarkt in. Op mijn werk had ik een paar meevallers gehad en de file was ik vol geweest. Ik werkte vol plezier mijn lijstje af, tot ik vreemd werd aangekeken. Bij het koelvak. Cool Iemand stond daar naar me te kijken alsof ik zojuist een keiharde boer had gelaten. Een ander liep bewust met haar mandje tegen me aan. Ik was me van geen kwaad bewust. Waarom vonden mensen me een blik waardig? En toen begreep ik het. Ik zal het maar toegeven. Ik ben een fluiten. Sinds ik weet hoe ik mijn lippen moet buigen... fluit ik te pas en te onpas deuntjes en liedjes de openbare ruimte in. Ik heb het niet van een vreemde, want mijn opa dat is ook echt een elite fluiter. De beste fluiter van het dorp, kan ik wel zeggen. Maar ik woon in de stad. En steeds vaker merk ik dat ik daar vreemd word aangekeken vanwege mijn fluiterige geaardheid. En waarom eigenlijk? Fluiten is leuk. Het kan irritant zijn, maar ik fluit alleen als ik me beweeg. Daardoor hoeft niemand lang naar mijn gefluit te luisteren. Ik fluit, al zeg ik het zelf, best zuiver en ook altijd leuke liedjes. Daar is toch helemaal niks mis mee? Waarom moet daar nou weer zo moeilijk over gedaan worden? Het is een hele oude traditie. Bij deze wil ik graag een lans breken. Voor alle fluiters. Luister maar eens hoe leuk fluiten is. wel. het zijn allemaal al populaire liedjes hoor, dit. Door de jaren heen. Fluiters unite, zou ik zeggen. Hasta la fluit. Ik fluit, dus ik besta. Ja, en wij kunnen fluiten naar onze luistercijfers, denk ik. Want zuiver was het niet. Nou, nog een leuk woordgrapje op het eind, zeg. Ja. Ontzettend ja. leuk. We komen daarmee aan het eind van ons uh, programma Nog Steeds Wakker. En dat betekent eigenlijk ook bijna het begin van het volgende programma. Nu al wakker. Ja, goedemorgen. Ingloestol, jij presenteert dat samen met Cameron en je hebt ongetwijfeld heel veel gasten. Ja, we hebben heel veel gasten inderdaad en ook schokbarende cijfers. Want eh, één op de vijf vrouwen in Amerika is verkracht. Ja, dat zijn heftige cijfers. Maar het FBI zegt dat het aantal verkrachtingen wel is teruggelopen. Hoe dat zit, horen we straks. En ook blikken we vooruit op de sport van vandaag. En dat doen we met onze actualiteitsredacteur op gebied van sport, Robert Smit. Nou... En uh, waarschijnlijk nog ongelooflijk veel meer. Oh, absoluut. absoluut. Het worden weer een, een volle twee uur hier op Radio 1. Dus blijf luisteren. Wilt u ons nou nog een keer horen? Dan kan dat volgende week. Pas weer dinsdag nacht tussen twee en vier. Dan zitten Bastia en er weer. Ja, we hebben wel Twitter trouwens. Mocht u dat uh, doen, dan kunt u ons volgen. Ik raad dat van harte aan. Het is uh, twitter.com slash WNL nacht. Twitter.com slash WNL nacht. Uh, nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.